11 uur, dikter Hark met het NOS Journaal. Onderwijsminister Van Bijsterveld heeft tienduizenden geslaagde VMBO'ers een felicitatiekaart gestuurd. Ze wil de VMBO'ers met de kaart overtuigen om een vervolgopleiding te doen. Tijdens de lange zomervakantie vergeten, volgens Van Bijsterveld, veel geslaagden zich in te schrijven voor een opleiding. En daardoor maken ze minder kans op een baan. En dat is zonde, schrijft ze. Gezakte jongeren ontvangen te eind deze maand een brief van de minister. Daarin wil ze hen aansporen het komend schooljaar alsnog een diploma te halen. Jaarlijks verlaten bijna 40.000 jongeren de school zonder diploma. Het kabinet wil dat aantal in 2016 terugdringen naar 25.000. China heeft president Obama gevraagd om de ontmoeting met de Dalai Lama af te zeggen. De Tibetaans geestelijk leider bezoekt het Witte Huis later vandaag. Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bemoeit de Dalai Lama zich met binnenlandse aangelegenheden in zijn land en wordt dat niet getolereerd. China ziet de Dalai Lama als boegbeeld van de onafhankelijkheidsstrijd in Tibet, dat deel uitmaakt van de Chinese republiek. Obama zal zijn steun uitspreken voor de dialoog tussen afgevaardigden van de Dalai Lama en de Chinese overheid, zegt het Witte Huis. Obama kreeg deze week kritiek van het congres, omdat hij de Dalai Lama nog niet had uitgenodigd. Afgelopen nacht werd hij op de valrepels nog uitgenodigd. De geestelijke leider is al vanaf begin deze maand in Washington.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 Volgens de mediamagnaat had News of the World als doel mensen ter verantwoording te roepen. Toen we ons eigen gedrag moesten verantwoorden hebben we gefaald, zegt schrijft hij. Murdoch belooft in de advertentie dat hij zelfs stappen zal ondernemen. Hij begrijpt dat excuses alleen niet voldoende zijn. Het weer dan nog. Eerst hier nog wat zon. Vanmiddag bewolkte van tijd tot tijd regen. Temperatuur 19 graden aan zee. En een graad of 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie.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 Maak vandaag nog een gift over naar Giro 555. Dit is Radio 1. Tros, Kamer Breed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen, goedemorgen. Ze is niet links, niet rechts, maar recht door zee. Ze werd er razend populair mee, kreeg in de VVD meer voorkeursstemmen dan Mark Rutte. En ze begon voor zichzelf. Meer dan twintig zetels in de peilingen. En ze zag zichzelf als de eerste vrouwelijke premier. In onze zomerserie Weg uit de politiek is Rita Verdonk onze eerste gast vanmorgen. Ex-politica dus, maar... Haar partij, Trots op Nederland, bestaat nog steeds. Is nog steeds vertegenwoordigd in 35 gemeenteraden. Mevrouw Verdonk, fijn dat u er vanmorgen bij ons bent. Fijn om hier te zijn. En goedemorgen. goedemorgen. En luisteraars kunnen ons zien en horen via de webcam. Daar hebben wij geen zendmast voor nodig. Ga daarvoor naar onze website trostkamerbreed.nl. De kranten van de zaterdag, zoals we dat altijd uh, doen. Nou, dan valt ons uh, oog natuurlijk op het nieuws over de PVV-kamerleden... die zich stilaan een beetje uit allerlei andere uh, politieke uh, plekken aan het terugtrekken zijn. De Telegraaf en de Volkskrant hebben dezelfde mening, deze keer eens. Telegraaf ook in een commentaar. Um, opnieuw geeft de PVV een provinciaal statenlid zetel op. Harm maar vertrekt nu, hij is ook Tweede Kamerlid... en kan de werkzaamheden niet meer combineren. Nou, in de Telegraaf staat ook een commentaar, kiezersbedrog. Mevrouw um, Verdonk, wat vindt u daarvan? Ja, daar ben ik het wel, uh, wel mee eens. Kijk, het is natuurlijk maar hoe moeilijk. noemt u het? Ik noem het ook kiezersbedrog. Als je zo kort in de provinciale staten maar zitting hebt gehad... Uh, en nu al opgeeft omdat het te druk is... en niet te combineren met je werkzaamheden als Tweede Kamerlid... dat kon je gewoon van tevoren inschatten en dat had iedereen uh, kunnen doen. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, ja, uh, Geert Wilders zit natuurlijk toch... Ja, met de, met de moeilijkheid dat hij die, dat die nieuwe mensen moet, uh, moet werven. En uh, ik weet zelf uh, hoe moeilijk dat is. En wat voor vreemde snuiters je allemaal op je af krijgt. Dus ik uh, kan me er ook wel wat bij voorstellen bij die constructie. Maar het is natuurlijk gewoon kiezersbedrag. Zou, dit, uh, uh, zou hij dit echt, uh, uh, hij of zijn partij, zouden ze dit echt van tevoren zo bedacht hebben? Van we gaan nu met bekende mensen die provincies in. En later trekken we ze daar weer uit terug. Ja. Dat is, dat, dat is zeker, dat is gewoon een strategie. Een bekende kop op een, uh, een affiche doet het beter dan, uh, dan hele onbekende. Dus, uh, en het, is, het zal natuurlijk ook zo geweest zijn... dat deze mensen, bijvoorbeeld een harmbit... maar ook die fractie heeft uh, gevormd van de provinciale staten... en die heeft geschoold en uh, heel duidelijk heeft gekeken hoe die mensen doen. Nou, die zal nu inschatten dat ze het alleen kunnen. En dat trekt hij zich terug. Dat zal de strategie ook zijn geweest. Ja, toch tegelijkertijd zegt u, het is begrijpelijk... want je wil niet weten hoeveel vreemde snuiters er op je afkomen. Ja. Daar heeft u ervaring. Mee. Ja, zeker. Ja. Ja, echt, je, je maakt echt mensen mee. Uh, ja, die, die komen de eerste keer binnen en die zeggen meteen van... mevrouw Verdonk, ik ben nu financieel woordvoerder in de Tweede Kamer. Of, uh, ja, het is uh, ja, mensen die, die, die komen echt met verhalen... Die, die weten precies hoe de hele samenleving vorm moet, uh, moet krijgen. En uh, nou, als je daar dan drie vragen over stelt... dan hebben ze het toch niet zo goed bedacht uh, eigenlijk. Dus... Maar, maar dan is het toch eigenlijk heel begrijpelijk... dat Wilders het op deze manier gedaan heeft. Want dan heeft hij in elk geval gezorgd... dat er wel goede fracties zitten in die provinciale... De staten Die mensen zijn nu geschoold en nu kunnen ze het alleen af. En dan gaan de mensen terug naar de Tweede Kamer... die daar weer hun plek moeten innemen. Ja, die, die strategie kan ik me op zich heel goed voorstellen. Dat zei ik net ook. Alleen, je had het ook kunnen doen, kunnen laten doen... door iemand die niet op de lijst stond. Ik bedoel, Harren Beertema had ook gewoon coach op de achtergrond kunnen zijn. Die had helemaal niet nee. op die lijst hoeven te staan. Dan had hij hetzelfde kunnen, kunnen bereiken. En dat had ook een optie geweest. Want nu hebben al die mensen die hun stem hebben uitgebracht op Harren Beertema... Ja, uh, Jammer dan, hij blijft al bij de PVV-fractie, maar niet bij meneer Bitterma. Ja, het is wel slim om dat uh, aan het begin zo, uh, van de vakantie... aan het begin Zierig. van het reces bekend te maken. He? Ik ben benieuwd hoeveel er nog meer komen. Want Die komen natuurlijk allemaal in het reces, want het is nu komkomtijd. En uh, tegen de tijd dat de Kamer weer uh, begint, is iedereen die al lang vergeten. Ja. Toch kun je van willen zeggen uh, uh, uh, wat je wil. Uh, m, hij, hij heeft wel een bepaalde strategie daarmee uitgekozen. En dat, dat, ja, dat werkt wel. Ja, hij heeft ook een bepaalde strategie uitgekozen. Ja, wat mij iedere keer uh, verbaast, is hè, ik vind het hem uh, ja, heel goed doen. Ik bedoel, wie ben ik als er zoveel mensen op je, op je stemmen uh, Maar uh, ja, aan de andere kant, het gebeurt nog eens al eens met dit soort uh, dingen, bijvoorbeeld, dat hij toch de kiezers uh, ja, eigenlijk bedriegt of, of voor de gek houdt. En daar wordt niet doorheen geprikt. Mensen blijven hem uh, toch maar op hem uh, om stemmen. Dus daar kijk ik wel eens met uh, verbazing. Heb je daar een naar... verklaring voor? Nee, ja, ik denk dat hij, in de, in de, in de, zeg maar, zoals het zo mooi heet, in de positieve flow zit. Uh, mm. hè, dat de kiezers heel veel van hem uh, tolereren. En uh, ja, misschien ook wel omdat er uh, geen alternatief is. Uh, hè. De VVD is uh, ja, toch een, een elite partij. En ja, als je echt, uh, nou, heel veel mensen zijn ontevreden in, in Nederland met de huidige politiek. Hè. Dus ja, wat blijft er dan over? De PVV aan de rechterkant en als je links bent de SP. Oké, okay, we kijken even naar een ander onderwerp in de kranten. En dan, uh, ja, dan sta, zien we natuurlijk dat de kranten allemaal vol staan over de euro. En vooral de sores de de sur, de daarover. En ik zeg al sores, omdat er een column staat uh, in de Telegraaf... onder de kop neuro, euro en de pleuro... En daarmee is wel een beetje aangegeven hoe de positie van die euro is. Um, ik herinner me een, een, een filmpje van u op uw eigen site... geloof ik van vorig jaar, waarin u al uitgebreid... Uh, het bedrog van de Grieken uh, annonceert en vaststelt. Moeten we eruit eigenlijk uit die euro? Nou, ik denk dat het uh, duidelijk moet zijn dat degenen die de boel bedriegen eruit moeten. Eh, dus uh, Griekenland die, uh, moet er in ieder geval uit. Die zijn op valse voorwendsels erin gekomen, die moeten eruit. En ik vind dat er gewoon eens een onderzoek moet uh, komen... naar al die andere landen die er ook onder uh, met valse cijfers in zijn gekomen... die de boel gewoon veel mooier voorgesteld hebben dan dat het in feite is... dat die uh, eruit moeten. En nou weet ik ook wel dat, je dat, dat dat niet kan. Want die mogelijkheid hebben we elkaar ontnomen. Dus ik ja, zou want zeggen... Want dat dan is eh, gewoon zo. Je kunt er wel in, maar je kunt er niet. Er is geen achterdeur van Europa. Nee, alleen de enige achterdeur is dat je zelf uitgaat. Nou, dat zou Griekenland eh, toch dringend geadviseerd moeten worden. En, en een land als Italië, waar nu zoveel spanning rondom is? Nou ja, maar ik zie in Italië dat ze in ieder geval nu eh, heel goed bezig zijn... om er wat aan te doen. In Griekenland zie ik niks anders dan beelden van aan de ene kant... ja, eh, een, een, een kabinet die dan wel wil, eh, omdat het moet maar aan de andere kant, die constant de Grieken de straat op gaan... want die willen helemaal geen hervormingen. Nou, dan wordt het wel erg moeilijk als kabinet om dat uh, te realiseren... want dan gaat het politieke spel natuurlijk spelen. Toch, u zegt van, uh, nou, die moeten er dan maar uit. Uh, uh, algemeen is op het moment ook uh, het gevoelen over Europa heel erg sceptisch. En, en uh, we citeren even uit het Algemeen Dagblad het AD van vandaag... Van Acht van de Broek, oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot... die zegt het ook, Europa schrompelt weg als een bloem in de zomer. Het lijkt wel alsof... Alle het goede wat Europa ons ook heeft gebracht, stabiliteit, vrede, veiligheid, alsof niemand daarmee naar, naar wil kijken. Het schrompelt weg. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk heel eigen. Als er ergens problemen zijn, dan praat je over de problemen. Dan praat je niet over alles wat, uh, wat goed gaat. Natuurlijk heeft Europa ons uh, vrede gebracht. Maar dat wil niet zeggen dat we, ons nu, uh, ja, helemaal, dat we nu helemaal leeg moeten lopen, zeg maar, financieel op een aantal landen die nee. gewoon liggen en begrijpen. Maar zou dan niet juist de taak van politici zijn om ook te laten zien al het goede wat Europa heeft gebracht? Want je bent het zo kwijt en je krijgt het straks niet meer terug. Nee, maar er is ook uh, niemand die zegt dat we in, in Nederland dat we Europa moeten opheffen. Het allergrootste deel van de mensen zegt ook niet. Uh, wij moeten eruit. Nee, wij vinden dat degenen die de zaak bedriegen. eruit moeten. En dat is een heel andere lijn, hè, natuurlijk. En ik heb uh, dat uh, interview ook uh, gelezen. Uh, met uh, de drie uh, heren. En, dus je zegt het ministers. met een beetje een vals lachje, zeg ja, ik even voor de luisteraars. Mastodonten? Ja, nou ja mastodonten ja, mastodonte, inderdaad. En, en dat zijn zelf mensen die steeds maar roepen van... ja, maar de Europa heeft ons zoveel, zoveel goeds gebracht buiten die vrede. Ook de euro... Ja, uh, wat dan? Ja, want zonder de euro kunnen we geen handel drijven. Een flauwe kul. We dreven altijd al handel, ook zonder de euro. Ja, maar dan moeten we weer wisselen als we op vakantie gaan. Ja, nou, dan gaan we weer wisselen. Ik bedoel, als dat ons allemaal heel veel geld in de portemonnee scheelt... dan gaan we dat toch gewoon weer doen. Dus ik... Uh... Ja, goed, het, het, nu doet u alsof het ons alleen maar geld in de portemonnee scheelt. Maar laten we eerlijk zijn. Het zou ons toch ook ontzettend veel geld in de portemonnee kosten? Tuurlijk zou het ons kosten. Maar je moet natuurlijk wel kijken... wat kost het ons nu en wat gaat het ons kosten als we de zaak maar door blijven laten, ja, laat ik het rotten uh, noemen. He, want ja, het, we gaan bergafwaarts. Ja. Ziet u eigenlijk één politiek leider in Europa... waarvan u zegt, nou ja, die vind ik wel goed. Dat is een goed voorbeeld. Uh, nou, ik vind, meestal ben ik wel onder de indruk van uh, Angela Merkel... Ja. En uh, ik, ja, alleen over, over de kerncentrales, die beslissing begrijp ik helemaal niet... om alle kerncentrales te sluiten. Dat is echt alleen maar politieke, politiek winstbejag. Maar ja, ze is, is altijd rustig. Op de goede momenten durft ze toch een kritische opmerking uh, te maken. Wordt nu een beetje verweten dat ze een, uh, zogezegd een twijfelkont is, hè? Uh, ja, maar ja, goed, dat, dat is zo makkelijk om elkaar dingen te verwijten. Ja. En uh, ik ben benieuwd wat er nou uh, uit de volgende top uh, gaat ja. komen... of in Donderdag. de inderdaad en nu besluiten genomen worden. Want dat wordt natuurlijk... Hoogtijd. Ja. Oké, okay, nou is er nog een uh, leuk dingetje, gezellige foto op de voorpagina van de Telegraaf. Proost, Paar Wiegel. En daar staat Hans Wiegel, het is altijd weer een mirakel op welk moment hij je opduikt met een biertje in de hand en uh, kinderen en kleinkinderen. Nou, dat kent u ook goed, Wiegel. Ja, klopt. Zeventig geworden. Zeventig geworden. Had van harte gefeliciteerd. Er staat een SMS op je telefoon, maar bij deze ook. Van harte gefeliciteerd. Hij vond u hartstikke goed, behalve dat u voor jezelf begon. Ja, dat kan me voorstellen. Hij is een verstokt VVD'er, dus hij had liever gehad dat ik bij de VVD was gebleven. Alleen ja, die mogelijkheid werd me ontnomen. Ik ben toch wel benieuwd naar, hoe heeft hij geprobeerd om u voor de partij te behouden? Door gesprekken, door, door te praten. Met, met u of ook met de partijtop? Om te zeggen van, uh, hou den... Rita binnen boord. Ja, ik denk ook wel met anderen, ja. Dat, dat zal hij wel gedaan hebben. Ja. Meer dan alleen een telefoontje. Uh, ja, ja, ja, dat, dat... Ja, ik heb daar niet 100 zekerheid over, maar... Dat heeft u wel gedaan. Ja? Nou ja, maar goed, dat, dat heeft hij u dan ook verteld dat hij dat gedaan heeft. Ja, maar Anders met zegt u precies. En, en, en wat hij uh, heeft gezegd, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Dus hij heeft wel uh, pogingen ondernomen. Ja. ja. Nou ja, dat roept natuurlijk ook de vraag op. U bent uh, uh, uh, nog steeds een veelbelovend uh, politica, uh, lijkt me. Hè? U Dank bent u. er niet meer opgehouden, nee. denk ik, in die zin. Maar daar komen we straks uitgebreid over te praten. Um, zou hij nog steeds bellen van proberen terug te krijgen? Nee, ik weet wel dat, dat Hans Wiegel een groot voorstander is... van samenwerking oprecht, zeg maar. Om met ja, toch, toch verschillende partijen samen te gaan, gaan werken. En ja, goed, we zullen het zien. Op dit moment zijn er geen verkiezingen. En nou, die verwacht ik voorlopig ook nog niet. Misschien eind 2012, maar dus wij... We zijn gewoon rustig bezig met trots op Nederland. Maar, maar toch heel even, want uh, als Hans Wiegel inderdaad geprobeerd heeft... om u bij de partij te behouden... dan zou hij nu misschien ook wel pogingen willen doen... om u opnieuw daar weer bij te krijgen. Zou u daar zelf voor voelen, bij de VVD terug? Nee, nee, nee. er is, is zoveel vijandigheid binnen de VVD en naar mij toe. Dat is eigenlijk al begonnen toen ik als uh, nummer twee uh, meer stemmen haalde dan, uh, dan Mark Rutte. Toen heb ik wel geteld één smsje gehad en voor de rest werd het gewoon uh, doodgezwegen. Van dus, wie was dat ene smsje? Van Henk Kamp. En, uh, die feliciteerde u? Uh, die feliciteerde mij. en uh, nou Dat was alles. Dus de Volkspartij, dat volk kan er wel af bij de VVD wat mij betreft. U, u gaat daar in elk geval niet meer naar terug? Nee. Ook niet als u de vragen? Nee. Je hoort ook nooit meer wat van Rutte? Nou, nee, nee, nooit meer. Maar goed, als we elkaar zien... dan is het gewoon even uh, handen schudden en even een uh, praatje. Oké. Okay. Nou, dit uh, waren de berichten uit de kranten van vandaag. Tros, Radio 1. Het is kwart over elf. Zaterdagochtend Tros-kamerbreed. Kamer en kabinet zijn met recess, dus deze week geen weekoverzicht. Zoals u misschien van ons gewend bent, maar... Ondanks het reces gaat Kamer Breed gewoon door. Wij praten deze zomer met mensen die de politiek uit zijn. Al dan niet tijdelijk. En vandaag praten we met Rita Verdonk. Voormalig minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Toen zat ze nog wel bij de VVD. Later is ze uit de VVD Tweede Kamerfractie gezet. En is in een eigen partij begonnen. Die heette eerst Ton. Maar later is het trots op Nederland geworden. Hè? U wilt het ook alleen maar als trots noemen. Het ja, was trots op Nederland. En toen heeft de pers afgekort naar ton. En wij vinden trots gewoon veel mooier. Geen ton meer dus. We hebben wel weinig van u gehoord eigenlijk het laatste jaar na de verkiezingen. Toen u dus niet meer terugkwam in die Tweede Kamer. Vertel eens, wat, wat doet u nu? Um, nou, ik ben natuurlijk bezig met, uh, met trots. Hè. We zitten in de gemeente. Je zei het net al, in 35 gemeenten. Ik heb gelukkig nu echt een goede partijdirecteur. Dus die neemt heel veel uitvoerend werk over. Dus ik hou me meer bezig met, uh, met de politieke lijn. En aan de andere kant heb ik mijn eigen uh, bedrijf uh, neergezet. Uh, in, uh, Advieswerk, coaching, lezingen geven. En nou, en ik, ja, bijvoorbeeld, ik solliciteer ook wel eens. Nou, daar. Nou, ja, dat was u zelf voor altijd, hè? Dat politici moeten ook gewoon een sollicitatieplicht krijgen ja, als het uh, klaar ja. is. Nou, ik heb. Natuurlijk, Want u krijgt een uitkering, neem ik, ik aan. Ik krijg wachtgeld. Nou, ik heb natuurlijk dat eigen bedrijf, dus dat levert wel wat op, maar dat mag zeker nog aantrekken. Maar goed, ik dacht later, ik doe eens een. En daar werd ik voor getipt de functie van directeur, gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam. Oh, nou, prachtig functie, een uh, jaar, anderhalf, uh, anderhalf jaar zou het duren. Zo'n heel traject leid, dat heb ik in mijn vorige leven al uh, voordat ik minister werd al vaker gedaan. Dus ik maak mijn uh, belangstelling kenbaar bij dat bureau wat dat doet. En ik krijg uiteindelijk uh, te horen van ja, dat ik uh, niet uh, op de shortlist kom, zoals dat dan heet. Want ja, dat uh, betrokken uh, adviseur toch wel veel moeite heeft om mij met mijn politieke standpunten voor te dragen aan zijn politiek verantwoordelijke. Wie, wie, wie was die adviseur? Die dat dat zou een adviseur is dat een adviseur van het bureau wat dat, wat dat begeleidt. Zo'n headhunter. Ja, dus ik heb gebeld met de voorzitter van, van de raad van bestuur. Ik zeg, nou, uh, dit komt toch niet te bedoelen zijn van, dat van ik afgewezen het, Van het, word... het GVB. Van... Ja, ja. Ja. Dus ik dacht, nou, als ik afgewezen word op gebrek aan capaciteiten, ja, goed, dat kan altijd. Als je meedoet aan een wedstrijd kun je ja. verliezen. Ik bedoel, dat weet ik als geen ander. Ja, maar eigenlijk... niet afgewezen op mijn politieke voorkeur. Nee. We hebben artikel 1 van, uh, van de grondwet. Ja. En daarin staat duidelijk dat discriminatie op grond van uh, politieke voorkeur niet mag. Dus ik heb hem gebeld. Nou ja, ik heb daarna, na vier weken nog maar zijn voicemail ingesproken. en sms. is sms Dat is Aad Veenman. Ja. En, uh, dus dat vind ik heel raar, dat je dat mensen niet meer zien dat je mens bent... en ja. dat je ook hele andere dingen hebt gedaan in je leven. Dat politiek zeg maar, een hoofdstuk is geweest uit mijn leven. Nog steeds erbij, maar niet meer fulltime ben ik natuurlijk met politiek eh, hmm. bezig. Bent u dan niet geneigd om bijvoorbeeld de verantwoordelijk wethouder in Amsterdam... daarover te bellen en te zeggen, joh, hoor eens wat, wat mij nou overkomt? Uh, nee, de, ik, dan is het gebruikelijk dat ik de voorzitter bel van de Raad van Bestuur... He, om daar te zeggen van, nou, is dit de bedoeling? Uh, mag dit op deze manier? En dan verwacht ik van hem ook een uh, rug en ook dat hij dat eens even gaat uitzoeken... en nee. me fatsoenlijk terugbelt. Maar, maar dat heeft soort meer rare gehoord. dingen maak je mee. Nee, ik heb helemaal niks meer, uh, niks meer gehoord en uh, hey. raar. Is, is dit de enige keer dat u op basis van wie u bent... en wat uw achtergrond is, bent afgewezen? Deze politieke achtergrond bedoel ik dan? Uh, nee, ja, maar dit is de enige, de enige keer dat het me echt heel duidelijk werd verteld. En je merkt natuurlijk altijd wel, uh, heel vaak... Uh, soms is het een, uh, een pre, hoor mijn uh, politieke voorkeur... maar echt het scheiden van wat ik voor mijn ministerschap heb gedaan... en uh, voor het Tweede Kamerlidmaatschap en het ministerschap zelf, dat is toch wel erg moeilijk. Ja, dat is dus moeilijk om gewoon weer aan de slag te komen. Ja, afgezien het... van met uw eigen bedrijf. Er is trouwens een VVD-wethouder in Amsterdam, de heer Wiebes, ja. die ja. hierover gaat. Okay. Nou, oké. Geen, maar, schat, nee. geen contact mee opgenomen. Ik hoop dat hij luistert. Ja. Hey. Maar nee, goed, nee, het feit ik, is ik ga gewoon via de Koninklijke Weg. En uh, ja, dat is uh, graag uh, beoordeeld op mijn capaciteit. Ja, het feit is wel. Rita Verdonk wil graag de baas worden van het openbaar vervoer in Amsterdam. Nou, ze hoopt te doen. Want die metro die komt ja. maar niet... Uh, nee, en dat hele uh, privatiseringstraject moet natuurlijk goed begeleid worden. Nou, dat is een, een prachtige job om te doen. Hè. Hoe kun je nou zorgen... Hè, want ik denk dat het, het is gewoon onvermijdelijk dat dat traject ingezet wordt. Maar hoe kun je nou de mensen meekrijgen? Hoe kun je nou steeds maar uitleggen aan mensen wat er precies te wachten hoe kun je zorgen dat je toch nog wat voor de mensen eruit haalt? Want het zijn natuurlijk wel gewoon die bestuurders allemaal. Ja. en uh, die, die conducteurs die allemaal uh, die hele tent uh, ja, uh, laten lopen. Ja, nee, ik denk dat u daar goed werk zou kunnen verrichten. Ik denk dat ik daar goed werk ik heb. Ook vergelijkbare trajecten gedaan. Dan niet privatisering, maar wel in kwaliteitsverbetering en dergelijke. Dus uh, nee, nee. En uh, nogmaals, afgewezen op mijn capaciteiten. Nou, kan altijd, maar niet op grond van het feit... dat ik met mijn politieke voorkeur niet voorgesteld kan worden. Oh, dus nou, u bent uh, daar nog niet afgewezen, dat is ons wel duidelijk. Er <hij hij hij> is ik ben een heel term benieuwd. voor trouwens, hè, als je vanwege je politieke voorkeur... Uh, ergens niet aan de slag mag, toch? Beroepsboot, heet dat niet zo? Uh, ja, zo heette dat vroeger. Ja. Zou u het zo noemen? Uh, ja, ik zou het ook de discriminatie noemen. En u uh, uh, weet, ik uh, ben altijd voor het handhaven van de wetten en regels die we hebben. Nou, uh, artikel 1 van de Grondwet. is een beetje het belangrijkste artikel wat we hebben. Nou, dat dat nog niet gehandhaafd wordt in Nederland, dat is wel heel slecht. Ja. U bent uh, hoe dan ook uh, nu uit uh, de politiek, de actieve politiek in die zin. Hè? U zit niet meer in de Tweede Kamer. U... Uh ja was eigenlijk uh, een van de meest bekende Nederlandse politici, um, dan ja dan ben je opeens niets. Um, is dat ja, een zware gebruiker wordt als je niet meer gebruikt. cold turkey genoemd, uh, is dat bij u uh, ook zo? want u, u, ja, u, u, u bent uh, verder een gewone burger. Ja, dat is ook zo. Nou, je bent natuurlijk niet niets. Je bent een gewone burger en je bent ook moeder en uh, partner... en uh, uh, tante en uh, dochter en uh, nou, noem op. Je hebt uh, vrienden en vriendinnen die je jarenlang hebt verwaarloosd. Dus daar, die rol die ga je in eerste instantie weer, uh, weer invullen. Maar ja, het is, moet, moet toch raar zijn? Ik bedoel, uh, uh, wij hebben u vaak gezien in de Tweede Kamer. Uh, wij hebben u vaak op andere bijeenkomsten gezien. Er was een, een cordon van beveiliging om u heen. Uh, u komt hier vandaag binnenstappen gewoon als een, uh, uh, een gewone burger... In ja. een dat moet toch heel raar zijn. Dat is toch een, ja, een, een, een raar proces waar je doorheen dat moet? Is ook raar. Dat is ook raar. En het duurt ook wel, daar ben ik wel van geschrokken, hoe, hoe lang het eigenlijk duurt voordat je het van je af kan zetten. Je hebt in het begin al zoiets van. Ik moet, ik moet, ik moet. Want je hebt zeven jaar lang heb je zeg maar ja zo'n zo 16 tot 18 uur per dag uh, altijd gewerkt, gewerkt, gewerkt. Nergens geen tijd uh, uh, voor. En dus in het begin gewoon zitten of een boek pakken. Dat, zit er gewoon, dat is er helemaal niet bij. Je vindt dat je allerlei dingen moet regelen. Dat je alles bij moet houden. Alle debatten en alle kranten. En, ja, en ik ben nu zover dat ik eens een keer gewoon achterover kan gaan zitten. De tuin in kan kijken en gewoon genieten van, van bezoek, wat ik krijg, gewoon weer eens genieten van. Een, een lekkere maaltijd maken voor vrienden. Ja, het is gewoon een heel lang proces hoor. Ja, dat maar je, je, het een, je moet, je moet, je moet. Het is een heel lang proces. Uh, maar wat, wat is dat dan heel... Uh, precies, zit u dan de hele tijd te kijken in zo'n uh, uh, ontnuchteringsfase... naar de telefoon... Uh, het wordt toch verdraaid, wel tijd dat ik eens gebeld word om ergens een reactie op te geven. En die telefoon die gaat niet. Nou, inderdaad. En je pakt ook iedere keer ga je naar je mail. Kijken of er mail binnen is. Want je bent gewoon gewend aan pakken mail. En dat en, is en, er niet. En, en nee, ik, ik ben ook. Ik ben in 81 gaan, uh, gaan werken. En ik heb altijd secretaresse gehad, bijvoorbeeld één of meerdere secretaresses. En nu moet ik allerlei dingen ineens uh, zelf doen ja. achter de uh, PC, allerlei administratie, uh, weet ik veel, belastingen. En nou, je hebt het als jonge ondernemer, dat zullen heel veel ondernemers kennen. Ja. Wat een rompslomp komt daarbij. En daarbij heb je natuurlijk ook nog eens een keer te incasseren dat je van uh, zeg maar 26 zetels virtueel naar beneden tuimelt naar helemaal niks. Wat doet dat van binnen met u? Dat, dat er, nou ja, dat, dat, het was gewoon een nederlaag. Nou, dat is, het ook. dat is het ook. En die moet je ook verwerken. En uh, ja, dat kost ook uh, uh, tijd dat je... Nou, ten eerste al... Ik mis natuurlijk wel eens die spanning hè, in de Tweede Kamer. Ik mis ook van het ministerschap uh, doelen bereiken. Nou, dat, dat moet je eerst al verwerken, dat dat niet kan. En dan, ja, je hebt een nederlaag geleden. En er zitten nu een aantal mensen in het kabinet ja, die, die de de veroorzaker zijn van, uh, van het feit dat, dat ik uit de VVD ben uh, ja, getrapt, zeg maar. Het en dus dat toch wel eens pijn? En, uh, ja, tuurlijk. Ja, en, en degene die nu premier is, daarvan heeft u ook persoonlijk verloren dat in, is in de, de strijd om het uh, lijsttrekkerschap. Dat, nou, dat, was, dat was trouwens niet een heel groot verschil. Hè? Dat, nee, het, dat was een, tussen hem en u. Dat was een heel klein verschil. En 2006. ik heb natuurlijk gewonnen, als je naar de burgers kijkt. Alleen. Ja, nou ja, goed, daar is niks mee gedaan. en Dat vind natuurlijk wel lastig. Ja. Maar even naar dat, dat moment, hè. Dat is toch wel leuk, om dat even terug... Dat ik herinner me nog, er was in het Okura Hotel in Amsterdam. Toen werd de uitslag bekendgemaakt uh, van de partij... Uh, wie dan de nummer één was. Nou, dat was... Nou, u kwam daar uh, eigenlijk als, een, uh, als, als, als winnaar al binnen... nog voor het bekendmaken van de uitslag. En Mark Rutte dacht, dit is mijn laatste moment. En het was andersom. Heeft u wel eens een vraagteken gezet bij die uitslag? Nou, uh, heel veel mensen om mij heen in ieder geval uh, wel. En uh, ja, langzamerhand hoor ik ook wel van mensen... dat er ook allerlei acties toen zijn gevoerd. Uh, ja, voor Mark uh, en uh, tegen mij, uh, zeg maar. En, maar. Maar goed, maar dan goed dat de VVD zelf nog een keer laten horen. Dat, dat worden dat allemaal dat, uh, in het proces natuurlijk, hè? Van, van, van campagne voeren. U voerde campagne, hij voerde campagne. Maar de daadwerkelijke uitslag, heeft u daar ooit aan getwijfeld? Of dat, want het was zo nipt. Nee, ja goed. Op een gegeven moment is die uitslag... dat heb je die maar te accepteren. Nee, maar even over waar ik op doel is... Uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, er werden allerlei mensen gebeld. Uh, door wie? Uh, door uh, mensen die ledenlijsten hadden. En die mensen waren over het algemeen voor Mark... En wij hadden die ledenlijsten niet. Dus wij konden niet bellen. Nou, dat soort tactieken, zeg maar, gebeurden er allemaal. Maar ja, goed, op een gegeven moment is die uitslag er. Ik zit ook wel zo in elkaar dat ik dan uh, uh, slik. Kijk, op dat moment uh, krijg je natuurlijk een geweldige dreun. Maar dan sta je er ook. En dan ja. geef je ook je speech uh, zoals je dat doet. Bedoel, je bent, uh, nou ja, vroeger toen ik nog in het kabinet zat... Ze de enige met ballen. Nou, op dat moment voelt dat ook zo. Ja. Hè, want je moet gewoon door. En daarna uh, kom je bij je familie en vrienden... Ja, die allemaal in zak en af zitten. Dus ja, dan ga je die een beetje een beetje oppeppen. Ja, en, ja. En. Maar, ja maar, dan maar, ga je door. Maar, maar toch dat proces, dat vinden we toch gewoon heel interessant... Ja. hoe dat gegaan is. Hè? En, en wat u zegt van die ledenlijsten, die waren wel beschikbaar bij de VVD-top. U had die niet tot uw beschikking. Kun je dan wel zeggen dat die uitslag geldig was? Ja, de uitslag is geldig. Die is op dat moment door de voorzitter bekendgemaakt. En die was dus gewoon binnen de VVD geldig, ja. En wat er dan eh, eh, achteraf nog eens een keertje allemaal boven, boven water komt... Ja, nou goed, eh... zou, zou, zou u vinden dat de VVD dat misschien toch nog moest uitzoeken? Of? Nou, dat hadden ze toen meteen moeten doen... Dan, eh... Dan hadden het ook kerels geweest. Oh, maar goed, dat is niet gebeurd. En maar, uh, nu Maar er was is situatie reden voor, zo. vindt u? Er was reden voor om dat toen uit te zoeken. Nou, laat ik zeggen dat ik wel heel veel dingen achteraf heb gehoord. Want ik denk van, nou, dat is toch allemaal wel raar of vreemd. Of, uh, Waarmee u eigenlijk zegt... Nee, helemaal voor 100% eerlijk is dat spel niet gespeeld. Dat suggereert u tenminste. Nou, als ik een aantal uh, mensen vanuit de VVD mag geloven... die er van wat, dan meer van weten dan ik... dan zou dat niet zo geweest zijn. Maar goed... Uh, ik, haal, ik heb mijn revanche gehad... door meer stemmen te halen van de burger, burgers van, uh, van Nederland. Ja. Maar daar wordt niks mee gedaan. En, en dat, als je dan praat over nou ja, iets kwalijk nemen... dan is dat... Ja, dat wel, was, dat was ook wel een heel bijzonder moment. Het moment dat duidelijk werd dat u met de verkiezingen... meer voorkeurstemmen uh, kreeg dan uh, de lijsttrekker zelf. Mark Rutte, laten we daar nog heel eventjes naar terugluisteren. De kiezer heeft gesproken. 620.555 stemmen. Van mensen die op de VVD hebben gestemd... maar daarbinnen hun keuze hebben uitgebracht op mij. Ik ben in staat, heb ik steeds gezegd, om van die VVD de grootste partij te maken. En waarom? Waarom is dat nou zo belangrijk? Om die dreiging van een links kabinet te weerstaan. Ik heb heel duidelijk gezegd... Dat mijn ambitie is om partijleider te worden, dat dat nu niet te realiseren is. En dat ik daar dus uh, dat ik vind dat er een commissie moet komen om eens te kijken naar de uniekheid van deze situatie. Hè, en wat de betekenis daarvan is uh, voor de partij. En ik heb verder gezegd dat ik loyaal ben aan de fractie en loyaal ben aan mij. Dat was toen. Stemmenkanon was u. En anderhalf jaar later werd u uit de VVD-fractie gezet. Ja. ja, klopt. Toch bent u nog doorgegaan. Waarom? Omdat ik 620.555 mensen had die op me hadden gestemd en ik vond dat ik die mensen niet in de steek mocht laten. Ik bedoel, dat is in je eentje genoeg voor zo'n 10 zetels. Nou, dat was natuurlijk uh, uniek. Had ook op prijs gesteld als het tien natuurlijk meegekregen had... van de VVD, die hm. andere negen. Maar goed, dat, uh, dat ging niet door. En uh, dan had de situatie ook heel anders geweest nu. Maar Mark Rutte vond het wel een rotstreek... dat u daar aan de overkant van het parlement... in een café uh, een beetje... de schaduwwinnaar zat te spelen. Nou, ik was niet de schaduwwinnaar. Ik was natuurlijk winnaar. En Omdat binnen de VVD daar gewoon Nou, u was helemaal... niet de lijsttrekker. Nee, nee, maar ik was wel de winnaar van de verkiezingen. En, uh, maar daar werd gewoon binnen de VVD... Helemaal niets mee gedaan. Dus ik, ik was eigenlijk een soort. Ja, machteloos. Van, ik wilde aan die mensen laten horen: van mensen, ik heb jullie wel gehoord. En de lijn die jullie willen, nou, die zal ook vertolkt worden. Dus het was een, een hele lastige situatie die ook weer op een bepaalde manier is neergezet. En ach ja, we kunnen wel terug blijven kijken, maar ja. dingen gebeuren in het leven. Maar goed, laten we toch eens analyseren. Want een, een, een, dat was toen. U was toen, zegt u zelf, de winnaar van de verkiezingen. Uh, daarna is het wel helemaal misgegaan. Want u bent later, nou, latere verkiezingen... met geen enkele zetel meer terug in de ja. Kamer gekomen. Dat klopt. Wa wa wat is er misgegaan? Uh, nou, in, ja, een aantal dingen in het hele proces. In het begin hadden we natuurlijk uh, uh, gewoon uh, ja, ellende binnen de partij. Dat is nooit goed. Daarna ging uh, Geert Wilders, uh, die maakte daar prachtig gebruik van. En uh, die, uh, ja, toen, toen hij bijvoorbeeld werd, uh, uh, hè, die aangifte tegen hem werd uh, gedaan. Toen, ja, kostte dat ons in één keer zeven zetels. En ja, dan, dan gaat het natuurlijk snel. Nou, ja, en aan het eind, ja, voor de verkiezingen. Bedoel, ik bedoel, ik werd natuurlijk... Nergens meer die uitgenodigd. Aangifte, even in de reden vallen. Die aangifte bedoelt u de aangifte van haatzaaien en ja, zo. Ja, waar ja, ja. ja, net die de rechtszaak over Precies, dat, ja. dat hele circus. Die, die terecht heeft gewonnen. Ja. Ja. Maar, maar goed, dat ligt buiten uw partij. Maar ook binnen uw partij was er natuurlijk van alles aan de hand. Want er was een ruzie in de partij. En er waren twee van uw naaste medewerkers, Kai van der Linden, Ed Zinken Die zeiden: van... Nou, er is ook gewoon niks. Die partij van Rita van is niks. Het is gebakken lucht. Uh, het heeft geen inhoud. Dat werkte natuurlijk ook allemaal niet echt mee. Nee, maar dat was natuurlijk een uitdaging. U lacht erbij, maar... ja, ja, omdat dit zo iedere keer zo volledig uit het verband wordt gerukt. Dat was namelijk. Uh, dat, dat is namelijk altijd de, de filosofie geweest, zeg maar, van Kajer van der Linden. Ja, het gaat om de persoon. Het gaat bij verkiezingen om de persoon en niet zozeer om de inhoud. Alleen dan is dat laatste, dat wordt dan helemaal breed uitgemeten. En dat eerste, dat komt niet meer, niet meer terug. Maar daar begon ik ook mee. Want ik begon om te zeggen: we hebben ellende gehad binnen de partij. Maar. Op een gegeven moment is dat afgelopen... en dan begin je met andere mensen uh, door te bouwen. Dus uh, toen kwam uh, Geert Wilders. Nou, toen kwamen die verkiezingen uh, eraan. Ja, uh, ik mocht nergens mee, uh, in meedoen. Uh, dus ik werd, zeg maar, uh, doodgezwegen door, uh, door de pers. Dan denken mensen, Rita is er niet meer. Trots is er niet meer. Nou, dan kies ik toch maar voor zekerheid. Want ik wil die PvdA niet in de regering. Dus dan ga ik toch maar naar de PVV of toch maar naar de VVD. Maar goed, u, ben, u, u bent een heel actief politica geweest. U, u bent minister geweest, u heeft ongelooflijk veel exposure gehad. U bent uh, uh, politicus van het jaar geweest, dat was in 2007 of 2008. 2005, 2007. Kijk eens aan, twee keer zelfs. Uh, dus u had toch over bekendheid niet te klagen. Dan, is het, dan zegt het toch iets als mensen toch niet op uw stemmen. Ja, maar je kan wel bekend zijn. Maar als je je politieke boodschap op het juiste moment niet over het voetlicht kunt brengen dan horen mensen je ook niet meer. En dan weten mensen ook niet wat je wil en waar je voor staat. En dan gaan mensen dus andere keuzes maken. En, en dat is ook wat ik heel veel hoor. Want ik heb natuurlijk nog steeds die bekende kop... en ik word heel vaak aangesproken op, uh, op straat. En, en dat is ook... Dat zeker naar voren komt. Ja. Wat zeggen mensen dan eigenlijk als ze u aanspreken op straat? Uh, ik mis je in de kamer. Uh, wat jammer dat je er niet meer bent. En dan roep ik altijd terug: waar heb je op gestemd? En uh, nou, dan krijg je dus wel uh, uh, discussie. En dan krijg je dus dit soort argumenten. Want ik ben daar wel benieuwd naar. Dan waarom mensen dan uiteindelijk niet op ons uh, gestemd hebben. Want het scheelde maar heel weinig. Dus dat was uh, ja, heel erg. Uh, Heel erg jammer. Kiezers zijn ook wel wispelturig, hè? Dat is ook zo, bedoeld. Ja, het is ook een tijd geweest, natuurlijk, toen ik op die 25 stond, dat Geert op, op niks stond. En ja, dat zijn een soort communicerende vaten. Maar dat zegt ook wel iets over de, de, de politiek, natuurlijk. En ook de interesse van mensen in de politiek en de trouw van mensen aan een politieke partij. Die is er misschien gewoon helemaal niet. Nee, die is er ook niet. Ik denk dat mensen, heel veel mensen zijn ontevreden. Heel veel mensen vinden dat ze niet uh, gehoord worden in het land. En heel veel mensen kijken inderdaad naar. Ja, de persoon die die boodschap het beste verkondigt. En, ja. en u sprak misschien niet aan uh, bij de laatste verkiezingen? Nee, ja, dat was ook moeilijk. Omdat ik, uh, ik, ik zat ook niet hier. Ik bedoel, een aantal keer geprobeerd om hier bij jullie te komen voor de verkiezingen. Maar ook dat is niet uh, uh, gelukt. En ja, dat, dan kom je in zo'n soort neerwaartse spiraal. En ja, nou ja, goed, dan, uh, dan houd het een keer op. Nou ja, het is wel goed om, u zegt dat, dus wij mogen behoren daar ook natuurlijk een antwoord op te geven. Mm -hmm. uh, Stilaan werd duidelijk dat u geen echte speler meer uh, aan het worden was in Den Haag. En dan is dat natuurlijk ook een afweging. Ja, het is alleen zo dat ik vind dat de media niet uitmaakt wie spelers zijn in de politiek, maar ja. dat maakt de kiezer uit. Hè? Dus ik vind dat de media gewoon het, het, de plicht hebben om iedereen... Hetzelfde tijd te gunnen, dezelfde mogelijkheid. En dat de kiezer dan wel uitmaakt wie het gaat worden en niet de media. U, u, u zoekt heel veel, of u noemt heel veel oorzaken uh, uh, waarom het mis is gegaan. Heeft u zelf ook iets fout gedaan? Ja, natuurlijk. Daar heb ik ook natuurlijk veel aan, uh, aan gedacht. Als je dan eigenlijk die rust hebt. Nou, als ik zo terugkijk. Um, dan was er op een gegeven moment dat cruciale VVD-congres. En uh, dat ging. Uh, uh, toen over mij. En uh, ik ben daar niet naartoe geweest. En waarom ben ik daar niet naartoe geweest? Omdat ik heel erg bang was dat de partij zou splijten. En omdat ik dat niet op mijn geweten wilde hebben. En achteraf, met de wijsheid van u, wel is makkelijk gezegd. Hoor, misschien ook wel omdat ik daar gewoon harder in uh, geworden ben. Had ik daar gewoon moeten zijn. En had, dan had daar de bomba moeten basten. En uh, ja, dat, dat is wel iets wat ik mezelf uh, verwijt. Dat ik denk van ja, verdonk, toen had je toch in die auto moeten stappen. En toen had je er toch heen moeten gaan. Maar dat was de reden. Ik heb dus alles gevolgd voor de televisie. Nou, dat was natuurlijk, Ja, ja werd live uitgezonden, hè? Ja, ja en dan zit je daar naar een congres te kijken wat helemaal over jou gaat. En iedereen denkt: zal ik wel zijn? En dan zag je al die emoties. Ik denk: als ik daar ook nog binnenkom, dan. Maar goed, het ging over u. Ja. Ja, maar toch, bedoel, dat heeft me dus thuisgehouden. Ja, dan, dan splijt de hele partij, dat, dat wil ik niet allemaal gedaan. Had u daar ook echt aanwijzingen voor? Dat er dan ook echt daadwerkelijk mensen met u mee zouden zijn gegaan? Ja. En dat de partij echt in tweeën was gegaan? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, kijk maar wat er in dat hele congres gebeurd is... en wie er aan mijn kant uh, stonden. En uh, ja, het was Frits Bolkestein die uh, op het eind... Uh, nou ja, goed, toch uh, naar, uh, naar Mark overging, zeg maar. Mm. En... Uh, ja, daar is toen mee, uh, mee beslist. Ja, ja. Maar, als, maar als, als, dat verwijt ik mezelf. Uh, als u daar geweest was, hadden sommigen waarschijnlijk... die switch niet durven maken wellicht. Hè? Dan had u het mee kunnen beïnvloeden ja. uw kant uit. Ja. Dan ja. hadden we nu niet Mark Rutte als premier. Wie nee, hadden we dan als premier? Uh, ik denk Rita Verdonk. Dat is ook door, uh, uh, ja, door een aantal onderzoeken bewezen. Maar ja, goed. Ik, ik zeg al een paar keer... van. Uh, ik heb het nu allemaal zo'n beetje op rijtje en. en, ja. en uh, uh, u, u, ja, u bent verwerkt. net uit die afkikfase ja. en nu ja. vrij wij het Maar nee, nee, nee, heeft, nee, nee. heeft maar... u wel die ambitie nog om premier te willen zijn? Nou, ik zou het fantastisch vinden als wij zo'n vrouw als premier krijgen. Ik zou het ook heel fantastisch vinden, nog mooier als ik het zou zijn. Maar laten we ook de realiteit in de gaten houden. Voorlopig zit ik in 35 gemeenten en moeten we gewoon rustig gaan, uh, gaan bouwen. We gaan even uh, naar muziek luisteren. Heeft u zelf uitgekozen? <laughs> ja. Uh, Neil Diamond. Neil Diamond, uh, heel houdt welk, nummer. En welk nummer? Girl, uh, you'll, you'll be a woman soon. Dat vind ik zo'n mooi nummer. You'll be a woman soon.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 Oké, okay, uh, uh, mevrouw Verdonk, u mag afkondigen. Wie was dit? Dit was Neil Diamond met You'll Be A Woman Soon. Naar de politiek weer. Het grappige is dat uh, wat u allemaal wilde en eigenlijk nog steeds wil in de politiek... wat veranderd moet worden, dat heel veel van die punten nu uh, worden uitgevoerd... alleen door, uh, door anderen, hè. Ik zomaar ja. een paar dingetjes... Kernenergie, daar bent u voor. Nou, Het kabinet heeft bekendgemaakt dat er uh, kan ontploffen in de wereld wat er ontploft. <laughs> maar wij uh, gaan gewoon lekker door met kernenergie. Ja, ja, verstandig. Uh, verstandig. Nou, Leni Koop zondag, hè, die wil u wel. Maar uh, vanwege de relatie met het christelijke deel in het land en vooral in het parlement... Uh, wordt die verder niet uitgebreid. Tot. Illegaliteit wordt strafbaar. Nou... Huh? Oh. Een nou, beetje strafbaar. kan wel het zeggen. Daar heb ik toch wel een ander idee over. Dan moet het ook echt een misdrijf worden. Je vindt dat leerstrafbaar is anders strafbaar dan verdonk strafbaar? Eh, ja, zeker. Leers maakt het een overtreding. Dat betekent dat iedereen die nog steeds illegale huisvest niet aangepakt kan worden. Eh, nou, dat wil hij natuurlijk ook niet. Want dat zijn vaak kerken. Dat kan ik me ook voorstellen gezien zijn CDA-achtergrond. En wij zijn veel meer van het handhaven. Illegaliteit wordt strafbaar mm -hmm. te zijn. Eh, want illegaal zijn is helemaal niet leuk. Ik bedoel, je kinderen kunnen naar school en je krijgt gezondheidszorg... maar voor de rest, als er een politiegentank langs loopt... dan moet je vooral duiken. Dus het is een heel lastig bestaan. En daarnaast is het zo dat illegale kosten geld... en dat geld betalen wij met z'n allen. Illegalen maken gebruik van scholen, ze maken gebruik van onze wegen... ze, maken, uh, uh, nou ja, ze hebben huisvesting, mm. uh, noem maar op. En, uh, en nou, dat kost geld, dat moeten we gewoon deze tijd niet willen. En dan het aantal van honderdduizend... nou, het zou er wel eens 250.000 kunnen zijn... Ja, want Leers zei vorige week ook nog in onze uitzending 100.000. Ja. Zijn er dus twee keer zoveel, zegt u? Het zijn er zeker twee keer zoveel, ja, mm. ja zeker. Dus hij kletst maar wat? Uh, nou, dit, wat dit betreft maakt het in ieder geval mooier dan, uh, dan, dan het is. Maar goed, ik, moet ook zelf, ik heb dat interview gehoord met, uh, uh. met minister Leers... en ik moet daar ook natuurlijk altijd bij glimlachen... als ik hem nu hoor zeggen van... Uh, ja, nee, maar mensen die weg... Eh, willen die kunnen ook weg. Dat heb ik hem ook verteld toen hij burgemeester was. Ja. En toen heb ik ook tegen hem gezegd: deze mensen die jij dus nu huisvesting geeft vanuit jouw gemeentebegroting, die kunnen dus ook weg als ze vertellen wie ze zijn. Maar toen was dat niet waar. En toen werkte die dus nooit mee aan een uitzetting. Dus ik, ik vind het nog steeds wel een beetje dubbel. Ik heb hem. Uh... Er zijn twee uh, leers, ja, ja, maar, dus maar hij, dit vind ik wel echt dubbel. Ja. Maar goed, even zo goed, het punt wat, wat ik in ieder geval wilde maken... was dat toch heel veel uh, zaken uit ja. uw uh, uh, uh, visie politieke visie... dat die nu gerealiseerd worden, met andere ja. woorden. Ja, nou ja, dat is toch prima? oh ja, maar er zijn ook een aantal dingen die prima zijn... als je ziet uh, wat uh, Fred Teve aan het uh, aan het doen is... Uh, de, ja, hij komt natuurlijk vanuit OM. Ik kom oorspronkelijk vanuit gevangeniswezen. En wij hebben ons aan dezelfde dingen geïrriteerd. En hij is die gewoon stapje voor stapje aan het oplossen. Uh, dat doet me heel erg uh, goed om uh, te horen. Uh, nou, als je ziet, heen Kamp is uh, natuurlijk op een goede ja. manier uh, bezig. Ja, ik vind dat uh, opstelten, minister Opstelten... nou, dat mag wel wat minder praten en nog wel eens wat meer in beweging. Mm -hmm. Maar goed, het eerste jaar van de kabinet is natuurlijk plannen. Je plannen presenteren. Ja. Maar dan komt het erop aan. Want dan moet je zorgen dat je wetsvoorstellen klaar liggen, dan moet de behandeling... in de Tweede Kamer ja, gebeuren, in de Eerste Kamer. Dus dat wordt nog een, uh, nog een hele klus. Ja, maar goed, het setje voor al die plannen... wordt natuurlijk ook gegeven door Geert Wilders, hè? niet te vergeten. Nou, meer door het uh, programma van Trots op Nederland. Want ik zie wat daar uitgehaald is... dan is het erg goed gelezen dus, door heel veel mensen. Dus eigenlijk, het is eigenlijk trots op Geert Wilders? Uh, ja, het lijkt me wel leuk. Trots op Geert Wilders. Trots met Geert Wilders, trots met de VVD, trots met de CDA. Ja, we komen overal terug. Ja, ja. Vindt u hem uh, beter dan u zelf? Wie Git wil, is? ja. Uh, nee, ik, ik vind Geert, die doet het natuurlijk in de, in de pers uh, goed. Maar ik, ik, vind, ik heb moeite met dat uh, islamstandpunt. Uh, uh, Wij rekenen mensen af op hun gedrag en niet op hun godsdienst. En dat is een heel groot verschil. Ja, maar daar moet u niks van hebben. Nee, nee, nee. nee. nee. Nou goed, uh, uit de publiciteit, hè, zo, zo, zo begonnen we toch de uitzending. Toch was er vorig jaar even een uh, moment dat u er opeens weer heel prominent... zelfs op de Rode Loper, geloof ik, was. Ja, want we hebben u eventjes teruggezien in een documentaire. De Leugen. De Leugen, dat ging over uh, uw voormalig vvd partijgenoten Ayaan Hirsi Ali. De hele kwestie rondom haar al of niet Nederlanderschap... al of niet illegaal hier zijn. Uh, u heeft in de tijd gezegd, regels zijn regels. Ayaan is geen Nederlandse. Die hele affaire is gereconstrueerd in een soort docudrama. Is gemaakt door Robert Oei. U heeft daar aan meegewerkt. Uh, dat ging niet helemaal van harte, uw medewerking? Ja wel nou. Ik heb natuurlijk eerst wel een paar gesprekken met hem gehad, want hij was tenslotte de partner van Vemke Halsema. Dus ik wilde wel weten wat hij met die film wilde. Maar uh, ik, ja, die film is voor mij echt een soort. Uh nou, genoegdoening. Toch een, een stuk eerherstel. Daar komt heel duidelijk aan de orde. Ook voor mij trouwens heel veel nieuwe dingen. Alle leugens en intriges die, die op de achtergrond hebben uh, gespeeld. En ja, ik ben eigenlijk de enige die niks nieuws heeft verklaard in die film. Omdat ik nog steeds hetzelfde standpunt heb. Ja, u, u werkte daar op een bijzondere manier aan mee. Laten we daar ook even naar luisteren. Ik kijk in je ogen. En zie wat je denkt. Maar. Als jij mij eens echt zou zien En wist dat ik niet anders kon Ik weet dat je zegt dan we moet er achteraf een beetje op lachen, hè? ja, ik ben nog wel een beetje ingeluisterd toen, hè? want uh, Robert Oeuvroefte of, of ik nooit, of ik wilde zingen, want iedereen moest zingen, ze dus nou ga je helemaal niet zingen, kan helemaal niet zingen, en. Uh... Nou, op een gegeven moment, ja, maar zit je nooit in neuren... dus toen liet ik mij ontvallen dat... Uh, uh, s'avonds om elf uur, als het programma met de Oog op morgen begint... Hè, dat begint altijd met hetzelfde liedje. Goedenacht, vrienden. En uh, nou, dan zit ik wel... als ik op de achterbank van de auto zit en je zit met stukken... dan zit ik altijd wel te neuren. Dus wat heeft hij gedaan? Mij op de achterbank van de auto neergezet. En, <laughs> ja, en zo is dat ontstaan. En over wie had u het dus? Wat u zong? Waar ik het over had? Ja. Uh, ik had het eigenlijk over... Uh, ja, de mensen in Nederland. Want? Het was zo moeilijk om gewoon over het voetlicht te krijgen. Gewoon. Ja, wat er nou gebeurde, dat, dat, ik gewoon, dat er een regel toen in de wet stond... waarin gewoon stond, als je gelogen hebt bij het verkrijgen van je Nederlands paspoort... dan wordt geacht dat je nooit geen Nederlander bent geworden. Dus zij was nooit geen Nederlander geworden. Want ze zei ineens midden in een televisieprogramma, ik heb gelogen. Ja. Nou, toen zat ik daar. En uh, ja, toen moest ik dus maatregelen nemen. En dat heb ik ook uh, uh, gedaan. En ik, volgens mij was er geen andere mogelijkheid. U zegt, ik kon niet anders. Nee. Uh, uh, uw tegenstanders zeiden, ze kan wel anders. Want als minister heb je ook een zekere beleidsvrijheid. U had het wel anders kunnen oplossen. Ja, dat heb ik ook een aantal Kamerleden toen horen zeggen. Hè? Bijvoorbeeld uh, Maxime Verhaag, hè, Ons soort mensen maken een andere regel voor ons soort mensen. Nou... Op het moment dat dat dan de orde is, dan gaan bij mij helemaal het, het luik dicht. Want dat doe ik dus nooit. Voor iedereen in Nederland gelden dezelfde regels. En voor Kamerleden hoeven geen andere regels te gelden? Nee. nee. Even zo goed, Ayane Yassi Ali, heeft u haar ooit nog wel eens gesproken? Ik heb haar ooit nog even gezien. Uh, toevallig liepen we elkaar bij, tegen het lijf in uh, Den Haag. Het was even terug toen met die beveiligingskwestie. En daarna heb ik haar nooit meer gezien. Ja. En, en uh, het is niet zo dat als zij straks uh, een kind krijgt, dat u dan een kaartje stuurt? Nee, dat was, dat was ik niet van plan. Nee, nee is dat... Maar altijd, uh, uh, want uiteindelijk, ja, we weten dat nu allemaal als we erop terugkijken... uiteindelijk heeft het natuurlijk die hele kwestie de aanzet gegeven... tot de val van het kabinet, uiteindelijk ook tot uh, uh, ja, uw afscheiden van de VVD... totdat tot u in uw eentje in de Kamer zat... en dat u uiteindelijk niet meer in de Kamer terug bent gekomen. Nee, het, af, het afscheiden van de VVD heeft daar helemaal niets mee, mee te doen. Ook alle berichten dat ik daar uh, aan achterban verloren zou hebben... uit onderzoek is gebleken dat de helft voor was en de helft tegen... Nou, nou, dat heb ik steeds meegemaakt in mijn, uh, in mijn loopbaan. Dus uh, nee, dat heeft niks mee te maken. Het was natuurlijk voor mij heel moeilijk, omdat zij ook een vriendin van mij was. Hè, bedoel, Toen bekend werd dat uh, die boodschap uh, uh, aan haar... op het lijf van Theo van Gogh geprikt uh, was, hè, toen hij vermoord was. Uh, toen zaten wij bij mij thuis... Uh, samen te kijken met de glaswijnen in ons land, omdat ik vond dat zij niet daar alleen naar moest kijken. Dus zo is die vriendschap gegroeid. En als je dan ineens daar in die Kamer staat en ja, je moet dat over een vriendin zeggen. Maar nogmaals, dat mag als minister niet uitmaken. Hè, daarom ben ik ook zo tegen elitepartijen en tegen elites. Want die spelen elkaar de baantjes toe, die spelen elkaar ja, steeds maar het plus toe. En, en daar moet een eind aan komen. Is dat nog steeds zo, vindt u, in het Nederland van nu? Ja, hoor. Voor, uh, kijk, als je bij de elite hoort, wordt er goed voor je gezorgd. En uh, dat is een heel voorbeeld dan. Uh, nou ja, Camille Eurlings zag ik vanmorgen nog in de krant staan. Ja, want uh, dat die is zo was iemand. Ik, uh, ja, ja, Jaap de Hoop Scheffer natuurlijk uh, stond de nou, week, le, le, Leg eens uit, uh, want Camille Eurlings is nu. Uh, die is, uh, directeur bij de KLM. Directeur bij ja. de KLM. Ja, ja, ja. En Jaap de Hoop die is commissaris. Uh, commissaris, ja. Bij de KLM? Ja. En, uh, en maar, maar, flyers. Maar, dat, maar dat mag toch? Bedoel, dat, is, dat is toch niet zo raar? U bent nee, dat... de directeur van uh, het gemeentelijk vervoerbedrijf. Ja, ja, maar ik solliciteer. En dat is het natuurlijk het grote verschil. Ik solliciteer u gewoon op vacature. U dat niet gesolliciteerd Nee, u, dat, u denk denk dat, ik dat, niet. dat weet zo, ik zeker. In zo'n <laughs> geval dan Eberhard van der Laan de burgemeester bellen. Zeg Eberhard, uh, kennen wij elkaar nog? En nou, ik denk dat er gewoon gekeken wordt van uh, uh, dat mensen daarvoor gevraagd worden. Terwijl ik denk dat... Heel belangrijk is dat gewone burgers in Nederland ook eens op dat soort uh, banen komen. Er zijn heel veel normale burgers die uh, ook hele goede dingen kunnen. Hoor. Nee. Maar is uh, naar de. Oh, sorry. Nou, de Raad van State schiet me opeens te binnen. Ja. Ik, vorige week hoorden wij dat daar een sollicitatieprocedure voor is. Is uh, dat niks? Nou, ik uh, begreep van minister Leers dat hij zei van dat er een sollicitatieprocedure zou moeten zijn. Uh, dat hij daar voorstander van is. Nou, dat uh, uh, zal niet gebeuren. De vicevoorzitter van de Raad van State, nou, Donner, uh, wordt daar uh, natuurlijk voor, uh, voor genoemd. Ik denk ook dat het een hele goede, een goede kandidaat is, hoor. Dat is één. Maar, dat... maar los daarvan, openstelling van die vacature. Ja, en dat met... geldt gewoon voor alles. Maar dit is ook zo'n baan dat de elite regelt, ja. onderling. Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Ja. Laten we nog eens even kijken naar de huidige politieke situatie in Nederland. Want u zei van, het heeft me heel veel moeite gekost om ervan los te komen. Maar u kijkt natuurlijk nog wel, u vindt er natuurlijk ook nog wel wat van. De, de constructie waar we op dit moment in zitten in Nederland. Met een, een, een minderheidskabinet, met een gedoogpartner in de Tweede Kamer. Een gedoogconstructie, een gedoogkabinet, mag je eigenlijk wel zeggen. Wat vindt u daarvan? Nou, als eerste, uh, altijd beter dan een kabinet met de PvdA. Dat laat ik daar heel duidelijk in zijn. Wat is dat toch? Leg dat eens even heel kort uit. Die, die bijna haatgevoelens die daar uit zo'n zinnetje voortkomen. Nou, niet haatgevoelens, maar gewoon zorgen om het land. Als de PvdA aan de macht komt, dan is het weer pappen en nat houden. Dan mogen al die mensen die werken nog meer belasting betalen... voor al diegenen die gewoon niet willen werken. Kijk, als je niet kunt werken, dan moet er goed voor je gezorgd worden. Ja. Maar als je niet wil werken, dan moet je aangepakt worden. En dat doet de Partij voor de Arbeid niet altijd, maar overal geld, overal subsidiëren en alles van, uh, ja. van de belasting betalen. Dus dat is de reden dat ik die PvdA niet uh, aan de macht wil, uh, wil zien. Maar als je praat over die gedoogconstructie, kijk, ik ben natuurlijk niet van het gedogen. En Geert Wilders was volgens mij ook niet van het gedogen. Dus ik vind die constructie die verdient zeker geen, geen schoonheidsprijs. Maar hij, maar is, hij er. is er wel. Hij is er. En uh, ja, het, dat kabinet af en toe natuurlijk hele rare manoeuvres moet maken om een meerderheid uh, te krijgen. Maar aan de andere kant, ja, een aantal belangrijke punten gaan nu ook gewoon uh, door. En daar ben ik wel, uh, wel blij mee. Maar goed, uh, even zo goed. Uw partij, uh, trots op Nederland, bestaat nog steeds. Hè? Ik las nog even op de site dat er toch alweer 60 mensen op de barbecue onlangs kwamen in Spijkenisse. Mm -hmm. um, um, maar bent u klaar voor verkiezingen? Ja, maar... In is op de barbecue buiten verkiezingstijd? Nou, er zijn heel veel partijen die dat niet nee, redden hoor. hoor. Nee, ik heb het gemest als, als, ik, als ik had gekund, was ik zeker gekomen. Nou, dat had leuk geweest. Maar uh, even zo goed, bent u er klaar voor? Bent u nog uh, in de moed om ja. uh, opnieuw een doorstart te maken? Ja, ik wil uh, in ieder geval uh, meedoen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Voor mij geldt dat ik het in ieder geval nog één keer wil doen. En uh, ja, je moet niet uh, bij één keer uh, de kop laten hangen. Dan maar een, een tweede poging. En wij zijn dus uh, druk bezig om te kijken naar uh, goede kandidaten voor de Kamerlijst, bijvoorbeeld. Ja, u, u zegt steeds wij, maar is er dan nog wel iets van een structuur? Want net als de partij van Geert Wilders ben, bent ook u geen partij, hè? U bent nog ja, steeds een beweging. Ja, wij, zijn een uh, wij zijn een politieke partij. Met leden? Wij zijn een politieke partij met leden. En uh, we zijn natuurlijk ook begonnen Trots op Nederland. Ook vanwege het feit dat in onze optiek burgers niet gehoord worden. Zijn we begonnen om gewoon via internet te vragen van mensen... wat zijn nou de belangrijkste problemen? Ja, maar goed, je... daar kan iedereen op reageren op internet. Maar ja. eh, dan, dan heb ik dat gemist. Maar je kunt dus lid worden van Trots op Nederland. Je kunt lid worden van Trots op Nederland, ja hoor. En hoeveel leden heeft u... Uh, nou, uh, wij hebben in ieder geval uh, honderden leden. Ik moet even het antwoord schuldig blijven, dat heb ik even niet bijgehouden. Oh, maar dat, dat, dat, dat, is, dat is toch wonderlijk? Uh, je, je weet toch als partijleider wel hoeveel leden je partij heeft? Nee, want ik ben me veel meer bezig met die politieke inhoud en die partijorganisatie. Daar zit iemand anders op en ik ben me juist aan het aanleren om me niet meer overal mee te bemoeien. Want dat heb ik veel te lang uh, uh, gedaan. En dat kan gewoon niet. Ik bedoel, dat, is, dat is iets wat, wat, ik, wat niet goed is. Er was niemand anders om het te doen. Dus ik moest wel. Maar dat ga ik in ieder geval de volgende keer wel anders regelen. Meer mensen en uh, meer het werk verdelen. En u, en u zegt dus: wij zijn er klaar voor om met de komende verkiezingen. stel dat dit kabinet ontijdig zou vallen, om daar maar aan mee te doen? Ja. ja, daar zijn we klaar voor. Daar zijn we volop uh, voor aan het werk. Goede mensen heeft u daar al voor? Ja. Ja, zeker. En dat is, dat is ook nog wel steeds heel apart. Zo. Van aan de ene kant nemen we afscheid van mensen. dus is ook een tijd van, uh, nu uh, maken we de boel uh, uh, schoon. En uh, aan de andere kant, ja, melden zich ook nog steeds nieuwe mensen aan. En mensen zeggen van dit is toch zonde. En we moeten toch kijken hoe trots uh, weer, uh, ja, weer weer aan de macht kan komen. Ja, maar waar wilt u zich eigenlijk op profileren? Want we hebben in ieder geval al vastgesteld, u heeft het zelf ook gezegd, daar blij mee te zijn, dat een groot aantal punten van uw uh, politieke visie uh, gerealiseerd worden. Of in ieder geval waar het kabinet uh, mee bezig is. Uh, Geert Wilders heeft een heel duidelijk profiel. De VVD heeft een heel duidelijk uh, profiel. Uh, ja rechts van het, uh, van het midden, zou ik maar zeggen. Ja. Um, dus in welk gat wilt u nog duiken om die kiezer uh, over de streep te trekken? Nou, we zijn nu bezig om zeg maar, een vijftal punten te formuleren... waar wij die herkenbaarheid op de uh, uh, zetten. Noemen noem, noem ze het eerst. Uh, nou, ik zal één punt noemen. Dat is het punt wat we vorige keer ook al aan de orde hebben gesteld... Uh, de vlaktaxe. Iedereen betaalt 25% belasting in Nederland. Dat punt zijn we verder aan het uitwerken. En daar zullen we zeker mee terugkomen, want dat kan. Dat scheelt ontzettend veel ambtenaren. Dat scheelt ontzettend veel overheidskosten. Dus daar gaan we in ieder geval mee. Maar, maar als dat uw belangrijkste punt is, waarom denkt u dat dat dan uh, kiezers zou opleveren? Want ik weet nou niet of dat heel erg veel mensen aan gaat spreken. Nou, als je nu uh, 33, 42 of 52 procent belasting betaalt, en dat kan een stuk minder worden. En je kunt oh, eigenlijk dat klinkt eens... alweer heel anders. Ja, ja. inderdaad. Ja. Dat is een stuk lager dan mensen nu betalen. Ja. En uh, ja, uh, op dit moment uh, gaat het slecht met uh, de beurs van mensen. Met de portemonnee van mensen. Dus uh, kan dit wel eens een punt zijn ja. wat aan gaat spreken. Maar dit is niet het enige punt. Dus maar we zijn daarnaast nog met een paar andere Gewone mensen bezig. verdienen meestal niet zoveel. Dus ze 52% belasting betalen. Nee, maar wel 33%. Dat scheelt toch ook 8%. Hmm. En dat ja. is het punt waarvan u denkt dat gaat met dit keer lukken. Uh, dat gaan we in ieder geval nu uh, zo ver uitwerken zo goed uitwerken. Dat het ook een heldere boodschap wordt. Ja. En op hoeveel zetels zou u dan gokken? Geen idee. We zijn nu eerst aan het uh, uh, bouwen en uh, goede mensen aan het aantrekken. En, nou, nogmaals, uh, dat loopt leuk. Uh, we kunnen nog mensen erbij gebruiken en dan uh, we zullen zien. Ja, we gaan <laughs> erover nadenken, wat ik bijna zeg. Maar uh, even zo goed, uh, uh, dan komt altijd het verhaal. Het is een, u gaat in ieder geval door, u heeft ideeën, u vindt dat er iets moet gebeuren. Maar u haalt nooit meer dan uh, uh, 50 procent. Dus u zal het altijd samen met anderen moeten doen als je een kabinet ja. is. Welke partijen zijn nou voor u de partijen waar u zegt... nou, als het mij toch een keer gaat lukken, dan ga ik met die in een kabinet zitten. Nou, dat zal zijn uh, met uh, de PVV, met het VVD, met het uh, CDA. En uh, ja, dan vooral met de mensen die... Uh, Ook met dit CDA, die, wat zo twijfelt over alles? Uh, nou, dat heb je natuurlijk altijd met het uh, met het CDA bedoel ik gewoon nu minister Donner op over een boerka verbod. Nou, dat ligt allemaal al klaar, dat hele wetvoorstel. Dat had ik al gemaakt in ja. mijn tijd. En ook Toen met was deze nog tegen deze tegenrede die u zo uh, elitair <laughs> vindt. Uh, ja, maar dat is natuurlijk het punt. Je vindt nooit een partner die 100 hetzelfde is als jij. Dus je zal altijd wat water bij de wijn moeten doen. Maar uh, ja, dat zal uh, toch niet zo heel veel zijn voor trots op Nederland. Nou, hoe dan ook, het is duidelijk. U zit er uh, enthousiast. En opgewekt bij. En we zijn, denk ik, uh, uh, nog niet van u af. En u bedoelt dat positief? Zeker niet. Dank u wel. Oké, okay. dank voor hier te zijn. Dank. Wat daarmee eindigt deze uitzending van Trostkamerbreed. Wilt u meer informatie? Ga dan even naar onze website, troskamerbreed.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. De redactie van deze uitzending was in handen van Rodin Axe en Lisbeth Witteman. De techniek werd gedaan door Paul Rijman. Straks eerst de NOS met het nieuws. Daarna Argos journalistiek onderzoeksprogramma van de VPRO. En om kwart over één tros in bedrijf. En politiek recess of niet, wij zijn er volgende week gewoon weer. Dus graag tot volgende week. Dag, dag. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Where Are Over historische broederparen. Morgen Alexander en Vladimir Ouljanov lenen. En dit is het VPRO-programma Het Gebouw. De Gouden Jaren. Bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. U hoort een sirene. Dat is geen toeval. Deze week nog 5 seconden. Sirenes een, tegen kruisraketten. 2-1-0. Twee, twee, De zomerseries van OVT. Radio 1. Zo. Morgenochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten.